Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amerika is advocaat Sarah Weddington overleden. Ze is bekend van de abortuszaak Roe vs. Wade in 1973... waarmee abortus onder voorwaarden legaal werd in de VS. Weddington en haar collega's stonden een vrouw uit Texas bij... die haar zwangerschap wilde afbreken, wat toen niet mocht. Ze wonnen de zaak uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof te laat voor hun cliënt die haar kind na geboorte ter adoptie aanbood. De zaak geldt nog steeds als belangrijkste jurisprudentie in Amerika over abortus. Al kan een zaak van de staat Mississippi die nu speelt daaraan een einde maken. Sarah Weddington was 76 jaar. In Zuid-Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan het regime van de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59. Hij wordt onder meer verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het onderzoek tegen de man loopt al jaren. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend? Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk en zit nu vast in Parijs. De radioactie ter ere van Peter R. de Vries is radiomoment van het jaar geworden. Dat is bekendgemaakt in een speciale uitzending van de perstribune op NPO Radio 1. Op 22 juli, de dag van zijn uitvaart, draaiden vele radiozenders tegelijk het nummer A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Dat was een favoriet van de vermoorde misdaadjournalist. De jury van de perstribune noemt het een mooie verbindende actie, krachtig en troostend... Dat was een initiatief van Dennis Ruijer van Radio Veronica. Het weer. Hier en daar regen. In de noordoostelijke helft van het land kan het glad zijn door IJssel. De komende uren vooral in Overijssel, Friesland en Drenthe. En tot slot ook in Groningen. Daar kan het ook ochtends nog glad zijn minima van min 2 in het noorden tot plus 5 in het zuiden. Daarna een overwegend bewolkte dag. Het wordt dan 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men. Nu. De nacht. Heid is de Sweet. You need it. Okay. Fijne dagen.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 dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt 130 op de veelstop, om bij jou te zijn. Ik ben niet gek en maar ook een winst Ik maak jij mezelf en op dit, niet uit. 130 op de veelstop, zolang we samen zijn.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 Down, down, down, man. Ik wil dat je niet wegloopt En met de nacht verdwijnen 130 op de vluchtstof Om bij jou te zijn you Do-do-do-do-do-do <laughs> So